Terreurgroep Islamitische Staat heeft 19 ontvoerde christenen vrijgelaten. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen zegt dat de Assyrische christenen op vrije voeten werden gesteld na een uitspraak van een IS-rechtbank. Wat de achtergrond is van het volgens is nog niet bekend. Afgelopen week ontvoerden IS-strijders in het noordoosten van Syrië zeker 220 christenen. En in het gemeentemuseum in Den Haag hebben meer dan 265.000 mensen... de tentoonstelling bezocht met schilderijen van Mark Rotko. Volgens het museum was dat de succesvolste tentoonstelling tot nu toe. Hij was in september geopend en vandaag was de laatste dag. Het was voor het eerst in 40 jaar dat er een groot overzicht in Nederland was van Rotko. De Amerikaanse kunstenaar overleed in 1970. In het gemeentemuseum hingen 50 schilderijen en 10 tekeningen van hem. De meeste werken die in Den Haag waren te zien waren uitgeleverd... ...door de National Gallery of Art in Washington. Het weer, eerst buien met kans op onweer en zware windstoten. Vannacht 2 tot 5 graden. Morgen is er afwisselend zon en buien. En bij die buien is er kans op hagel. Het wordt 6 tot 8 graden. Later op de dag morgen gaat het aan zee stormachtig waaien. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1062 En we gaan weer 16 werkjes voor je draaien De eerste is waar we vorige week mee zijn begonnen Unconditional van Alexandra Gabriel Het is haar debuutalbum Dus we zijn Peaceful Radio wederom trots dat we dit album in huis hebben Peaceful Radio, je kan het allemaal meelezen via de website peacefulradio.eu. Radio.eu Veel plezier. Me beija, beija, flor, me beija, bem te vi Hoje só quero, quero sair por aí Quero viver de amor, de amor me colorir Abrir as asas pra você, meu colibri Me beija, beija, flor, me beija, bem te vi Hoje só quero, quero sair por aí Quero viver de amor, de amor me colorir Abrir as asas pra você, meu colibri Debaixo deste sol, o céu está no cim si, Não posso mais ik ben Já dorme veja Ja Ella va por el cielo y yo por la tierra La barca marinero la tengo de pasar La niña de la arena no la puedo olvidar Trabajo penada sin descansar, la barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. que no me quieres ya lo voy viendo clarito como el agua que va corriendo entonces dime niña ay dímelo pa que quiero la vida Que la quiero yo, la barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar, la barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena